Vijf uur. NPO Radio 1. Met Mark Visser. Goedemiddag, tweede uur van Nieuws en Co. Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam... heeft een 60 jaar geleden gestolen schilderij nu terug. En we beginnen met onze serie waarin de burgemeester centraal staat. De bestuurder die in Nederland een steeds belangrijkere rol heeft. Eerst het NOS-journaal Wouter Walgemoed. De massale versterking van huizen in Groningen gaat vooralsnog niet door. Dat hebben minister Wiebes, de provincie en de aardbevingsgemeenten afgesproken. Daardoor blijft het voor ruim honderden huiseigenaren nog onzeker... of hun woning wordt versterkt. Ze hadden eerder wel te horen gekregen dat hun huis... bij zwaardere aardbevingen te onveilig is om in te wonen. Maar minister Wiebes gaat ervan uit dat de kans op zwaardere aardbevingen... kleiner wordt als de gaskraan dichtgaat. Of dat ook zo is, weten deskundigen niet, zegt redacteur Reinalda Start. Ja, die zeggen uh, er is geen enkele garantie dat die uh, beperking van de gaswinning... inderdaad tot minder aardbevingen en vooral minder zware aardbevingen leidt. Dus waar dat vandaan gehaald wordt, uh, het wordt over het algemeen als erg voorbarig uh, genoemd. Er loopt nog een onderzoek naar de gevolgen. In juni moet daar duidelijkheid over komen. Het kabinet besloot eerder dat er vanaf 2030... geen gas meer uit de Groninger bodem wordt gehaald. In Brabant is in een week tijd al tien keer gedumpt drugsafval gevonden. Vanmorgen zijn er drie tonnen en meerdere jerrycans... en vuilniszakken met chemicaliën ontdekt in het dorp Galder. Gisteravond lagen er vijf vaten in Ulvenhout. Ook de dagen daarvoor vond de politie meerdere keren drugsafval in de natuur. Het gaat waarschijnlijk om resten van de productie van synthetische drugs. De vindplaatsen liggen vrij dicht bij elkaar... dus mogelijk is er een verband tussen de dumpingen.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 De familie van een vermoorde man in Blerik in Limburg... heeft het tipgeld in de zaak verdubbeld naar 40.000 euro. De 44-jarige Kamal Zengin werd in augustus vorig jaar... voor zijn woning geliquideerd. Het slachtoffer had contacten in het criminele milieu. Er is nog geen verdachte opgepakt. Een man die terecht stond voor een valse bommelding in een trein naar Berlijn eind vorig jaar is vrijgesproken. Het OM had vier maanden cel geëist. Volgens de rechter was het geen bommelding omdat de man in zijn telefoontje aan de NS niet over een explosief had gesproken. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen een onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse geldsteun aan moskeeën. De partijen denken dat eerder onderzoek is tegengewerkt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onderzoekers zouden geen toegang hebben gehad tot lijsten waaruit blijkt dat moskeeën miljoenen hebben gekregen uit Saoedi-Arabië en Kuwait. Minister Blok zegt dat die gegevens vrijwillig en in vertrouwen door andere landen zijn gegeven. En de lijsten moeten daarom vertrouwelijk blijven, vindt hij. De zorg is dat als je dat openbaar maakt, dat de informatiestroom stopt. En dan ben je verder van huis, want je wil die informatie juist hebben... om de geldstroom aan te kunnen pakken, de ongewenste beïnvloeding aan te kunnen pakken. Dus we zouden allemaal verder van huis zijn als we de informatie niet meer krijgen. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman verlaat de Tweede Kamer... om wethouder te worden in Utrecht. Ze is daar de derde wethouderskandidaat van GroenLinks... voor een nieuw Utrechts college. GroenLinks is in Utrecht de grootste geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Voortman zit sinds 2010 in de Tweede Kamer. In 2014 kwam ze in opspraak omdat ze geheime informatie... over de benoeming van de nationale ombudsman had gedeeld. Ze werd toen voor een maand geschorst... door toenmalig fractievoorzitter van OIK. Later maakte het OM bekend dat Voortman... geen namen van kandidaten had gelekt naar de media. Het weer nog, de bewolking overheerst. In de noordelijke helft van het land regent het de komende uren af en toe. Het is 11 tot 17 graden. Vannacht trekt de regen weg naar het zuidoosten. De minima liggen dan rond de 11 graden. Morgen iets meer zon, maar nog wel kans op een bui. En het wordt morgen 11 tot 16 graden. Awb Verkeersinformatie, alleen de geest. Toch wat regen van het noorden dus? Heeft het verkeer daar last van, alleen? Nee, zeker niet. Nou in ja, het noorden is ook het aanbod natuurlijk wat minder. Dus dat heeft eigenlijk weinig consequenties. Het is sowieso niet zo druk voor een dinsdag. Zijn ook niet zoveel bijzonderheden. Op de A12 wel, van Utrecht naar Arnhem. Want daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Oosterbeek. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging een half uur. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven gebeurde ook een ongeluk bij Best... Daar zijn nu alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel 8 kilometer file vanaf Moorgestel. En ook daar sta je ongeveer 20 minuten in, uh, in de file. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Venraai in Gubbevorst. 6 kilometer en een half uur op onthoud. Komt er een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.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 Mijn oom vertelt graag dat hij altijd de beste deal heeft en zo. Hij heeft ook zijn hypotheek gecheckt, daar hadden we het laatst over. Bleek hij ondanks de kosten aardig te kunnen besparen... door tussentijds over te sluiten. En nu heeft hij al de hele avond het hoogste woord over zijn lage rente. Zelfde huis lagere lasten? Ontdek nu of oversluiten voor jou interessant kan zijn... met de oversluittest van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl slash oversluitest. Bezoek na Neoraal in de fundatie ook als het Nijenhuis.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 Vanavond in de Monitor. Buitensporig geweld in psychiatrische klinieken. Ik heb mijn gezicht gestomd. heel opzettelijk. Hoe moet je omgaan met patiënten in psychische nood? Die zeer agressief zijn en je fysiek aanvallen. Zolang daar geen oplossingen in gevonden zijn door de politiek, hmm. zullen wij het ermee moeten doen. De Monitor om 5 voor half 10 bij Karel en Gervé op NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Premier Rutte blijft erbij dat hij geen memo kende... over de afschaffing van de dividendbelasting. Wist je tot de afgelopen vrijdag dat die Nemers er wel waren? Dat zeg ik niet eer geweten. Dat wist ik niet. Had ik het kunnen weten? Ja, mogelijk wel. Maar ik wist het niet. Ik geef eerlijk antwoord op die vraag. Maar om alle onduidelijkheid weg te nemen... worden de stukken vanavond toch openbaar gemaakt. Mark Visser. Nieuws en Co. Moederen in Den Haag lopen ook vandaag weer hoog op... over dat afschaffen van de dividendbelasting. En vooral ook over de uitspraken van de premier de afgelopen tijd. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Rutte moest zich vandaag dus al verantwoorden in de Kamer hierover. Ja, morgenmiddag staat er een uh, groot debat over gepland... maar vandaag al moest hij zich verantwoorden. Het was weliswaar kort tijdens het vragenuurtje, maar goed... er kwamen genoeg vragen, veel vragen van oppositiepartijen... over de informatie waarop Rutte en de andere coalitiepartijen... zich nou hebben gebaseerd toen ze hebben besloten... die dividendbelasting af te schaffen. Rutte heeft de afgelopen maanden in een aantal debatten gezegd... dat hij niets wist van informatie of memo's die zijn opgesteld door het ministerie van Financiën. Normaal gebeurt dat altijd wel. Vooral bij besluiten die 1,4 miljard euro per jaar kosten. Dan wordt daar wel wat onderzoek naar gedaan uh, in beginsel. Maar goed, die, uh, die informatie die was niet tot Rutte gekomen. En daarom kwam er vandaag ook weer kritiek van alle oppositiepartijen. Maar we zien dat iedere keer dat een dossier lastig wordt... heel Den Haag er alles van weet, behalve de premier zelf. Wel een memo, geen memo. Wel aan de hoofdtafel, eh, niet aan de hoofdtafel, aan de zijtafel. Het mag niet openbaar worden, oké, okay, we maken het toch openbaar. Er waren geen herinneringen aan memo's. Toen waren ze er wel, maar op andere tafels. Vindt de premier liegen nog steeds geen politieke doodzonde? Is de premier het met mij eens dat het debat wat we met elkaar voeren... over de vraag of mensen hun premier nog wel kunnen vertrouwen? Hoe beoordeelt deze premier de heer Vibus? In het feit dat hij dat wel wist en dat niet vertelde eerder dan vrijdag aan de premier. Ja, je hoort het. Het gaat niet alleen maar meer over die dividendbelasting. Over de inhoud van de memo's. Daar gaat het ook niet over. Het gaat over de geloofwaardigheid van Rutte. En dat is wat nou, bijna alle oppositiepartijen... Nou, het vandaag toch een beetje ter discussie uh, lijken te stellen. Klaver heeft het zelfs over het vertrouwen. Hè? Ja. Hij wordt echt persoonlijk aangevallen, Rutte. Hoe reageert hij daarop? Nou, hij was ook wel wat geïrriteerd. Dat, uh, dat kon je wel zien. Maar hij zegt... Dit is echt niet funest voor mijn geloofwaardigheid. Dat ik geen herinnering aan zo'n memo heb. Als je zo'n informatie beziet hoeveel stukken daar voorbij komen... is dat denk ik uitlegbaar. Ja. Mag u dus zich zorgen over het debat? Nee. Maar het wordt pittig ongetwijfeld... omdat er getwijfeld wordt over mijn uitlatingen. Ja, dat mag. Dan moet ik dat morgen proberen weg te nemen. Ja, en de eerste voorsprong die hij daarop neemt... is dus al die memo's en stukken uh, bekendmaken, openbaar maken. We verwachten vanavond rond de klok van acht. Maar goed, dat weten we nog niet zeker. Ja, en dan zal al die inhoud uh, openbaar worden. Gaat dat nog uitmaken ook, de inhoud? Ja. Dat we het nu zo over die geloofwaardigheid al hebben gehad. Precies. Gaat die inhoud nog uitmaken? Dat is, nou, hangt er een beetje vanaf wie het vraagt. Uh, oppositiepartijen denken dat het hun versterkt in het argument. om die maatregel, dat dividendbelasting, helemaal van tafel te laten uh, gaan. Hè. Dat het gewoon helemaal niet meer doorgaat. Mm -hmm. Kijk, want als uit die stukken blijkt dat het ministerie heeft gewaarschuwd. dat het helemaal geen economische groei oplevert. ja, dan hebben de oppositiepartijen weer een argument in handen. He, maar um, coalitiepartijen denken daar anders over. Bechtold zei bijvoorbeeld... Ja, ik heb die stukken, die memo's niet gezien... en dat maakt eigenlijk ook niet zo heel veel uit wat daarin staat... we hebben nu eenmaal een politieke keuze gemaakt... Ik ben wel van een coalitiepartij, maar ik ga niet vooruit uh, stukken bekijken. Uh, ik heb ze toen niet gezien en ik zal zien wat er vanmiddag... Uh... Dus u weet het ook nog niet? Nee. Maar die inhoud is bij u achterwege gebleven? Nee hoor, ik heb een presentatie gehad over de dividend en wat er allemaal mee speelde. En we hebben het in een breder kader besproken van het vesteringsklimaat. met de bonussen waar we zeiden dat mag niet verder uit de hand lopen. Met de brievenbusfirma's waarvan we hebben gezegd, dat willen we nou eens in het kader van Nederland mag geen belastingparadijs zijn en eind aan maken. het is van maatregelen. De dividendbelasting... ik afschaffen, ik heb het niet in mijn verkiezingsprogramma staan. Ik heb het ook niet geopperd. Maar ik ben akkoord gegaan met het totaal. Ja, akkoord gegaan met het, het totaalplaatje. Dus ja, dat is een politieke keuze, zegt hij. Toen gaan wij, Mark, met heel veel interesse... straks die stukken lezen. En ook eens op letten. Bijvoorbeeld waren er de derde partijen bij aanwezig. Hè? Bijvoorbeeld bedrijven of lobbyclubs... die invloed hebben gehad op dit besluit. Nou, al dat soort vragen hopen wij vanavond een beetje antwoord op te krijgen. Rond de klok van acht dus zou het bekend moeten worden. Marlene Roy, dankjewel. Contact nu met staatsrechtsgeleerde Wim Voermans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat het kabinet nu deze stukken openbaar maakt? Nou, het is vrij uitzonderlijk. Uh, op zich met uh, stukken die in de kabinetsformatie worden gewisseld... die zijn uh, vertrouwelijk uh, gemiddeld genomen. Die kun je wel opvragen als op een gegeven moment... de kabinetsformatie is afgesloten. Dan worden ze overgedragen aan het ministerie van Algemene Zaken. En dan kan je ze dus via de wet openbaarheid van bestuur opvragen. De Kamer kan erom vragen. omdat er hier dus een ja, stuk ergens tussen de wallen en het schip beland is... Dus daar lijkt het op, uh -huh. uh, Het is wel vrij uitzonderlijk. En is het gebruikelijk dat er dan zo geheimzinnig mee wordt omgegaan? Als er dan toch aan naar gevraagd wordt? Zodat uh, bijvoorbeeld ja. de notulen van de ministerraad uh, altijd ook geheim zijn? Ja, die zijn altijd geheim. Uh, zo ook eigenlijk de stukken, uh, zeker gedurende de onderhandelingen van de kabinetsformatie. In het verleden hebben we daar wel veel rechtszaken over gevoerd, de laatste keer nog in 2003. Uh, toen was het bij de formatie van het kabinet uh, Balkenende 2, uh, waren er cijfers van het CPB, uh, het Centraal Planbureau, die wel of niet openbaar hadden moeten worden gemaakt. Er zijn twee rechtszaken over gevoerd bij de afdeling de De NRC zat er achterheen. En die hebben ze eigenlijk ook niet boven water gekregen, hè? We, we we houden graag de luikjes een beetje gesloten zodat er een vertrouwelijk onderhandeld kan worden. Ja, dat is ook wat Rutte aanvoert. Hè? Van ja, dan, dan is het nog moeilijker. Hè? Het is in deze tijd al zo moeilijk om coalities te vormen. Als we dan ook nog alles moeten laten zien waar we het over gehad hebben, dan lukt het nooit meer. Ja, dat is een positie. Hè? Er is al een heel vroeg rapport van de commissie Biesheuvel uit de jaren 70... waarin dat dilemma ook zat. Aan de ene kant heb je natuurlijk de kiezer heeft gekozen... en die wil weten wat er met zijn stem is gebeurd. Die wil ook weten wat er... die wil meekijken in die, uh, in, in die coalitieonderhandelingen... om te zien wat er met die stem gebeurt. Uh, gebeurt. En aan de andere kant natuurlijk, ja, als je uh, met drie of vier partijen moet onderhandelen en je kan niet een bepaalde sfeer van vertrouwelijkheid hebben, dan kom je nergens. En dan verplaatst het zich meestal ook maar. Dan, dan kan je een soort schijnopenbaarheid gaan krijgen, dat je wel mee kan kijken naar de onderhandelingen. Maar die verplaatsen zich dan meestal naar een andere schemazone. Dus dan heb je nog niet wat je wil. Wat krijgen we straks te zien, denkt u? Geen idee. Dat is nou het mooie van stukken die je niet kent. Dan weet je ook niet wat erin staat. <lacht> dus ja. Nee, maar ligt het voor de hand dat we dus alles gaan zien? Of, of heeft u nu al het gevoel van... ja, we zullen echt niet de details te zien gaan krijgen straks om acht uur? Om heel eerlijk te uh, zijn, geen idee. Ik, uh, met u uh, zit ik met goede oortjes naar de radio te luisteren natuurlijk. Ja. Uh, maar uh, ik heb geen idee. De namen van ik... bedrijven bijvoorbeeld, waarmee gesproken is? Nou, de, de, ook, ook daar geen idee van. Het, het, lijkt, mij, uh, het lijkt mij, uh, voor zover ik het kan uh, zien in de techniek, dat er een stuk is geweest waarvan de status onduidelijk is. Behoorde dat wel of niet tot de basisstukken van de formatieonderhandelingen of niet? Nou, dan kan dat wel eens gebeuren, zeker als er veel stukken zijn. Dus vergissen is menselijk. Nou ja, als er strategisch uh, gespeeld is met uh, vitale informatie, belangrijke informatie... dan is er natuurlijk uh, iets uit te leggen voor de premier. Strategisch? Nou ja, dat je dus probeert een stukje uh, buiten... Uh, de publieke aandacht te houden, hmm. omdat je denkt van ja, daar zit schuldig nieuws in. Uh, dat, dat, dat wil je liever niet hebben. Dus nogmaals, we zullen het vanavond gaan zien. Ik weet het niet. Veel lobbywerk rond de kabinetsformatie gebeurt wel in de openbaarheid. We hebben bijvoorbeeld brieven van belangorganisaties aan de formateur. We worden juist ook publiek gedeeld. Al is het maar om even te laten zien, jongens. We, we trekken nu aan de bel. We willen nu graag onze wensen doorgeven. Bij het bedrijfsleven is dat toch wat, wat geheimzinniger. Dat is duidelijk. Is dat te ondervangen? Moet daar meer transparantie komen? Nou ja, die, diezelfde commissie Biesheuvel uh, in de jaren 70 heeft gezegd... dat, dat moeten we toch wat uh, transparanter op gaan zetten. Ik zou dat is eigenlijk... heel lang geleden dan. Ja, dat is lang geleden. Ja. En ik, ik zou er ook wel voor voelen, want in de afgelopen 15 jaar... hebben we steeds het probleem gehad dat de Kamer soms dingen niet wist... die dan weer wel uh, op te vragen vielen via de wet openbaarheid van bestuur. Dat doen journalisten dan vaak? Uh, ja, ja. ja, of anderszins. Dus uh, dat er eens goed wordt nagedacht over een structuur... Uh, die we zouden kunnen hebben, zodat je maximale transparantie eh, krijgt, ook over de stukken van de kabinetsformatie... Eh, na de onderhandelingen, eh, zodat je goed uit kan leggen wat er is gebeurd... op basis van welke stukken, daar is nog wel een wereld te winnen volgens mij. En dan is er altijd nog het gevaar dat er nog weer een achterkamertje van het achterkamertje is. Die zullen er altijd zijn. We zijn een land van minderheden. Er moet overlegd kunnen worden. En uh, die achterkamertjes horen erbij. Dat is de prijs der dingen. Uh, maar dan nog, uh, als er eenmaal iets is bereikt in de achterkamertjes... dan kan je je spullen meenemen en in de voorkamer laten zien. Helder. Staatsrechtsgeleerde Wim Voermans, dank u wel. Graag gedaan verkeersinformatie AWB. Ja, alleen de geest, alleen het valt mee, hè. vandaag zijn je al. Ja, zeker ja. Bij Arnhem denken ze daar waarschijnlijk wel een beetje anders over. Want, ja, heb uh, je net staan... dat je daar zit. Ja, ja, ja. precies. Ja, want daar staat wel echt een lange file van Utrecht naar Arnhem. Tussen Venendaal en Oosterbeek, 12 kilometer. De vertraging is daar ook 40 minuten, want er is een ongeluk gebeurd... en de rijstrook is voorlopig dicht. Dus daar kan je het beste omrijden via Barneveld en Apeldoorn. Ja. Na bijna 60 jaar is het eerste schilderij... dat ooit uit het Boijmans van Beuningen in Rotterdam werd gestolen, terug. Het schilderijtje uit de 15e eeuw toont de geboorte van Maria... en hangt nu weer in Rotterdam. Friso Lammertsen is conservator bij het museum. Goedemiddag. Ik, ik noem het een schilderijtje. Dat is het ook? Het is niet heel groot? Hoe ziet het eruit? Ja, het is, het is niet groot. Het is maar uh, 33 centimeter hoog en 20 centimeter breed. Het is dus echt uh, een klein, heel klein paneeltje. Een lief paneeltje. Uh, Daar ook makkelijk mee te nemen? Uh, ik ben bang van wel. Het is dus inderdaad in 1960 uh, op 27 december uh, uit de lijst gedrukt. en Het hing in de eerste zaal uh, bij, de, bij de ingang en toen meegenomen. En hoe werd daar toen op gereageerd door het museum? Waren ze erg geschokt. Nou ja, verschrikkelijk. Het was de, de, de eerste diefstal, zoals u al zei. En, en, en niemand had er ooit op gerekend. Dus het, hè, er zat geen alarm achter. En ja, het waren echt andere tijden. En, en een soort, ja, denk ik, veel meer vertrouwen dan, dan tegenwoordig. En uh, ja, men had er echt voorkomen niet op gerekend. En dus de post was met lunchpauze. Ja, nou, zoiets kan je nu niet meer voorstellen dat het dan opeens zal gebeuren. Dus het... Um, andere tijden en, en uh, ja, diep geschokt. Het was, het is, uh, in 1958 kopen wij de collectie van Beuningen, daar was het een schilderij van. Dus het, het is ook een soort ja, schande eigenlijk dat je na twee jaar dan een, een schilderij uh, verliest door diefstal. Was, was, het, was het toen een, al, al een waardevol schilderij? Dus ja, die, nou ja, het, niet alleen uh, waar het om gaat, maar toch? Nee, maar het, het, was, het was toen verzekerd voor 50.000 gulden. dat was een, mm, een, een best heer, veel, veel ja. geld in, in 1960. Dus dat, dat, dat was een waardevol stuk, absoluut. Inmiddels hangt het schilderijtje nu weer terug in Boymans. Is de dief of zijn familie, nabestaande? hoe is het teruggekomen? Uh, nou, in najaar vorig jaar, in oktober, uh, verscheen het opeens op een veiling, een kleine veiling in Bonn. En iemand tipte ons, die zei: Ja, hé, hey, is dat nou niet het schilderij wat vijftig uh, jaar geleden gestolen is? Ze oh, ja. zei: Ja, dat is het absoluut. En toen hebben wij via de politie en, en de veiling gezegd: Van nou. Uh, uh, kunnen jullie het ophouden of kunnen jullie het terugnemen? En dat het even niet gefeild wordt, dat we het kunnen onderzoeken. Dat is gebeurd en toen is de Duitse politie er achteraan gegaan. En, uh, en heeft uh, dus een paar maanden onderzoek, dus tot, tot vandaag uh, kon het vrijgegeven worden. Dus ze moesten allemaal onderzoek doen of de inbrenger het goede trouw was en, ja? en hoe die erachter was gekomen. Uh, nou, helemaal specifiek hebben we het niet. Maar hij is de goede trouw. Dus dat, dat was het belangrijkste. En, en het vermoeden is nu dat de dief zeg maar, uit 1960... dus inderdaad een Duitser was... en die het gewoon zijn hele leven bij zich heeft gehouden. Hij heeft ook andere dingen gestolen. Dat is ons duidelijk geworden. Uh -huh. Ook in andere Duitse musea. Uh, is overleden. En uh, de inbrenger... De vermoedelijk familie, maar we weten dat niet helemaal zeker... was de goede trouw. Die wist helemaal niets van die herkomst. Uh, dus, uh, en uh, heeft het toen ingebracht. En, en zo is het zeg maar, uh, aan het rollen gekomen. Dus, en vooral vervaar... dankzij die, die tipgever dan. Dat is dus niet zo dat er bij een veilinghuis een, een lijst is... waar dan ook zelfs uh, tot zoveel jaar terug de, gestolen werken op staan? Ja, nou, ze hadden het vrij makkelijk kunnen vinden, moet hm. ik zeggen. Er is een reisbureau voor kunsthistorische documentatie in Den Haag... En, en dat weet elk veilinghuis. Dus, en daar staat gewoon... Dat schilderij kan je vrij makkelijk opzoeken. En daar staat gewoon gestolen in 60 Dus, oh, dus hadden ze hadden dus, er zelf er iets meer werk kunnen maken. Ze hadden iets... En, uh, het is een heel klein veilinghuis die dat, denk ik... Uh, nou ja, ach, die brengt het in. En die, die zijn te goede trouw. En hebben het dus niet... Uh, ja, verder geen onderzoek naar gedaan. Het was geen Christie's of Sosmees die direct eruit gehaald hm. hebben, zullen hebben. En waar hangt het nu? Op een, op een beetje prominente plaats? Of ja, hangt het nou, weer waar, waar het hing? Zin? Uh, nou, dat, uh, het, dat op, kan op dit moment niet. We hebben namelijk net een tentoonstelling over onze 15e en 16e eeuwse schilderij... het eigen bezit mm -hmm. in onze nieuwe nieuwbouw. En het toeval wil dus dat met, met het verzekeringsgeld... Uh, een schilderijtje gekocht hebben wat uit hetzelfde alterstuk komt. En dus dat hangt daar al. En dus daar komt hij uh, morgenochtend uh, hangt hij, of komt hij in een vitrine naast. Hij heeft nog geen lijst, dus hij moet even in een vitrine hangen, uh, liggen. Uh, dus daar komt hij bij. Hij, uh, hij is uh, verenigd met een van zijn. Het is moet ooit een alterstuk geweest zijn met allemaal kleine paneeltjes. Met ja. allemaal scènes uit het leven van Maria. En we hebben er nu opeens twee dankzij het terugkomen van dat schilderij. Dat is mooi nieuws. Dank voor uw uitleg. Frizo Lammers, Lammerste, conservator bij het museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Nieuws en co. De burgemeester is het boegbeeld van de gemeente, dat weten we. Present als er een honderdjarige in het zonnetje wordt gezet. Eerste verantwoordelijke bij een ramp. En voorzitter van de gemeenteraad. De laatste jaren zijn de taken van de burgemeester toegenomen en is de functie steeds complexer geworden ook. De burgemeester staat vooraan in het bestrijden van criminaliteit en dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld ernstige bedreigingen, hebben we al gezien in Brabant. Het kabinet gaat nu de weg vrijmaken voor de gekozen burgemeester. Maar wie gaan we kiezen? Waaraan moet een goede burgemeester voldoen? Deze week in Nieuws Co een serie portretten van burgemeesters... tijdens hun dagelijkse bezigheden. Vandaag zijn we in Zundert. Daar is Leni Poppen, de loof, sinds 2007 al burgemeester. En daarvoor was ze werkzaam als kleuterleidster... en als een leidinggevende functie in het onderwijs. In 1990 werd ze de eerste vrouwelijke wethouder in Vlissingen... Verslaggever Joris van der Kerkhoff praat met haar... over de bestrijding van criminaliteit. Maar eerst moet de amsketting om. Kijk, daar zit mijn Amtsketting in. En uh, ja, nou ja, een Amtsketting, ik weet niet of u dat weet, kent twee kanten. Dit is het wapen van mijn gemeente, Zundert. En de achterkant is het wapen van de Staten der Nederlanden. En volgende week mag ik weer uh, onderscheidingen uitreiken. En dan hangt die voor. Maar ik ga nu een activiteit in mijn eigen gemeente doen... Ja, ik moet even kijken of hij goed zit, hoor. Volgens even... mij zit hij goed, maar... Ja, zit het goed? Maar, nee, maar kijk u maar, want ja. hij... <laughs> goed van vertrouwen zijn, is mooi. Ja, oh nee, de kaartjes is niet goed. Oh, zo. Zit ja. hij zo, goed? Ja, nu zit hij goed. Waar <laughs> gaan we nu naartoe? Ja, we gaan nu naar de, uh, de vraagwinkel. Kan de deur gewoon open blijven? Ja, maar gaan open. Hoor. Oh, de vraagwinkel, oké. Okay. Die mag ik uh, openen. Oh, van de stichting Avoort. Het is een stichting die zorg verleent... Klinkt wel mooi zo. Ja. ja we moeten dan. Nog... Ja, het, eventjes... het is dat witte gebouw daar waar we heen moeten. Lopen we onder uh, jullie bekendste voormalige ja. inwoner? Ja, vooral. Geboren in 1853 in Zeeland. Gevaarlijk oversteken. En dan moeten we over het fietspad weer naartoe lopen. Weet u al wat u gaat zeggen zo? Ja, ik heb een speech bij me. Dus, uh... En schrijft u dat dan zelf? Uh, nou, ik geef eens aan wat ik erin wil hebben. En uh, ja, goed, de voorlichting die maakt u dan voor mij. Goedemiddag. Nou, feestelijke opening staat er al. Ik laat u. Ja, oké. Okay. Samen met elkaar moeten we zorgen dat de inwoner van Zundert... Geholpen wordt om de regie in eigen hand te kunnen houden. Gefeliciteerd. Het lint is doorgeknipt. En dat wordt daar nou zo vaak van die burgemeester gezegd. Daar staat hij, mijn interviewer. Uh, knippen jullie alleen maar lint door? Nou, ik heb hem daarnet in een gesprek wat ik met hem me had gehad verteld. Wat ik nog meer doe hoor. En een lint doorknippen, dat gebeurt één keer per jaar misschien nog twee keer. Het was een hele goede camping. En zo stond hij ook bekend. En volgens mij profileerde de camping zich tot het moment dat ik hem gesloten heb... nog steeds als een vijfsterrencamping op de website. Maar het was vijf criminaliteit. Ja, nou, er zat wel een behoorlijke top in. En bij die eerste integrale actie heeft dat wel geleid tot vertrek van een aantal mensen. Want toen kwamen wij tot ontdekking ook dat daar motorclubs en aanverwanten... daar toch wel hun activiteiten ontwikkelden. En dan komt er in de publiciteit... Mevrouw, u hebt het helemaal fout gedaan. U zorgt ervoor dat iemand met een mooie tatoeage... mama op zijn, mm. op zijn nek... dat die zomaar niet bij zijn moeder terecht kan komen. Die moeder mag blijven, hij moet weg. Het is allemaal niet zo crimineel. U hebt het echt helemaal fout gezien. Wat is dan uw eerste reactie? Wij proberen daarin steeds zo streed mogelijk te handelen. Zo eerlijk mogelijk. En we hebben alles met een open mind gedaan. Mensen zijn van het eerste begin afgeïnformeerd constant meegenomen in het proces. En ik heb op de dag dat meneer Engel de boel de straat op gooide en zei, gemeente, doe jullie het maar... ben ik naar de camping gegaan en heb ik gezegd... we gaan proberen jullie te helpen. En die directeur meneer Engel, dat is geen vriend van u geworden? Uh, nou, ik spreek niet over vrienden of vijanden. Ik heb te maken met een uh, ondernemer. <laughs> dat is wel heel afgepast. Ja, maar het is wel zo. Ja. ja. En u zou zelf niet op die manier ondernemen. Maar u bent geen ondernemer, u bent ja. burgemeester. Nee, ik zou zeker niet zo ondernemen. Deze meneer die zwakken in de samenleving voor veel geld onderbrengen in krotten van woningen. Aantrekkingskracht voor zwakken in de samenleving. En daar kon hij ze nog een plekje bieden waar ze veel geld voor moesten betalen. Uitbuiting noem ik dat, afpersing. Heeft die man ook hier aan tafel gezeten? Ja. Ja hoor, en zijn zoon ook? Ja. No Surrender was hier ook. Die ja. had het hoofdkantoor hier. En je kon er eigenlijk niet zoveel tegen doen. Eh, want het waren gewoon net de jongens natuurlijk... die alleen maar met hun motor daar kwamen, ja. niet dronken... want ze hadden geen vergunning. En toen hebt u eh, Klaas Otto, de baas van No Surrender... die nu in de gevangenis zit, hebt u hier ook op kantoor gehad... Waarom kwam hij hier naartoe? Omdat hij meegewerkt is aan het programma van RCO4. En had hij een vergunning voor aan moeten vragen. Het beeld is dan dat er iemand heel dicht bij u komt zitten. Ja, ik zal het niet nadoen. Ik kan het volgens mij nee, ook helemaal niet. Nee, okay, hij niet... zat Hij ook daar. Ja, waar nee. meneer Engel ook wel eens heeft gezeten. En dan gaat u heel strak aankijken. Uh, ja, nou ja, ik heb gewoon oogcontact met hem. Maar ik moet u zeggen dat het eigenlijk helemaal geen onaangenaam gesprek was. En geen bedreigingen gehad? Nee hoor, geen enkele. Ook op het andere dossier niet? Um, ja, ik vind het een beetje lastig om daar uitspraken over te doen. Maar goed, de e-mail is geduldig, laat ik het zo maar zeggen. Het internet doet veel. Je bent opgeleid als kleuterjuffe? Kleuterleidster, nou, kleuter, nou sorry. Ja, dat heette wel, kleuterleidster. Ik heb nog de oude opleiding gehad, dat heette toen de kleuteropleiding, hebben, kweekschool. Ik was op mijn twintigste uh, was ik leidinggevende, bijna 21 was ik toen. Maar ik heb ook maatregelen moeten nemen op die school waar ik toen kwam. Want dat was ook weer een school. Nou ja goed, er moest van alles en nog wat gebeuren. En dan moet je gewoon duidelijk zijn. En als je duidelijk bent, dan snappen mensen dat. Zo meteen de gevolgen van de crisis in Venezuela zijn ook goed te merken aan de grens. Zo een reportage uit een ziekenhuis in Colombia. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. De Kamer wil meer weten van de geldstromen naar moskeeën. In centro Ngipenda Kuwawa wa Kawaida Zaidi. Quaza Bababu in centro Sasapia Ni Kenya. In centro Kwenye Redio SUV. In centro ja it company nu ook in Kenia. Bij PWC spelen we normaal gesproken geen spelletje met u. Maar als u zich zorgen maakt over uw bescherming tegen hackers, maken we een uitzondering.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 Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Na Australië deze zomer maak een afspraak met Travel Essence... voor een persoonlijke reisadvies. Vanavond in Brandpunt Plus. Wat heeft een hond te zoeken op de werkvloer? En waar is een chief happiness officer goed voor? Uit onderzoek blijkt dat de vertrouwde kantoortuin vooral een ziekmaker is. Tijd voor een nieuwe blik op het geluk van de werknemer. Brandpunt Plus, vanavond om 9 uur bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. Half zes, de hoofdpunten van het nieuws. Wouter Walgemoed. De man die gisteren in Toronto met een busje inreed op voetgangers... wordt aangeklaagd voor tien moorden en dertien pogingen tot moord. De 25-jarige Alec Menestian toonde vandaag nauwelijks emotie in de rechtszaal... en zei niets over een motief voor zijn daad. D66 en de ChristenUnie willen een nieuw onafhankelijk onderzoek... naar de buitenlandse financiering van Nederlandse moskeeën. De regeringspartijen denken dat eerder onderzoek is tegengewerkt... door buitenlandse zaken. De afgelopen jaren zijn er miljoenen euro's... vanuit golfstaten naar Nederlandse moskeeën overgemaakt. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC. Het vertrouwen van patiënten in de zorg is gedaald... blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. 43 procent voelt zich in veilige handen. Drie jaar geleden was dat 46 procent. Volgens de Patiëntenfederatie een klein maar zorgelijk verschil... omdat er de laatste jaren juist veel is geïnvesteerd in veilige zorg. En rugproblemen waren er de oorzaak van dat Sven Kramer niet in topvorm was... bij de winterspelen van Zuid-Korea, zei hij zelf bij de eerste training van het seizoen. Volgens Kramer liep hij de gouden medaille op de 10 kilometer mis... door een instabiele onderrug. Wouter, bedankt weer. Willemijn Hubert. vooral het noorden veel regen vandaag. Hoeveel in ieder geval vergeleken met het zuiden? Nou, in eerste instantie vanochtend vroeg inderdaad. Dat vooral uh, delen van bijvoorbeeld Noord-Holland uh, en het ten noorden van Zuid-Holland. Daar viel wel wat uh, neerslag. Maar uiteindelijk is het op heel veel plaatsen een heel groot gedeelte van de dag droog uh, geweest. Ja. ja, maar dat is weer aan het veranderen. Want vanuit het westen krijgen we te maken met een gebied met neerslag wat uh, gaat overtrekken. En de komende uren zit dat dan vooral ten noorden van de grote rivieren. Maar in de nacht zakt dat wat meer richting het zuidoosten weg. Dus dan krijgen we er bijvoorbeeld ook in Oostelijk Brabant en in Limburg uh, mee te maken. Nou, maar dat gebied dat trekt morgenochtend uh, verder ons land uh, uit. Dan uh, hebben we het weer een tijdje droog. breken er vanuit het westen een paar opklaringen door. Dus dan zien we de zon ook af en toe ah. een beetje. Maar kunnen er in de middag ook gewoon een aantal buien gaan ontstaan. In de avond is er bij die buien ook kans op wat uh, onweer. Het is morgen gaat of 12 op de Wadden. 16, misschien 17. In het ja, en we zijn verwend natuurlijk, vorige week. Ja, ja dat, dat is het niet. Dat zit ook niet in de, in de verwachting. En morgen staat er ook aardig wat wind bij. Dus voor het gevoel is het echt heel ander weer. En iedereen ja. die uh, van plan is met Koningsdag... spulletjes te gaan verkopen, kleedje naar buiten? Nou, dat ziet er eigenlijk wel goed gunstig uit, ook voor Koningsnacht eigenlijk al. Dan, ja, dan dan het lijkt Ja, precies, ja. dan lijkt het droog te blijven. Uh, wel fris, met minimaal rond een graad of vijf. Dan, en Koningsdag zelf waarschijnlijk droog, misschien een buitje maar ik denk niet dat dat heel veel voor gaat stellen dan af en toe wat zon... en temperaturen tussen de 13 en de 16 graden. En ook iets minder wind dan, dan morgen bijvoorbeeld. En tenslotte het weekend was ook een beetje voor veel mensen begin van vakantie. Zeker voor kinderen. Ja, wisselvallig. Oh, nou ja, ja, daar kun je, je kort een, over zijn. Woord, eigenlijk. Ja. Ja. Willemijn, dak ja. Awb Verkeersinformatie, Helene Geest, hoe is het op de weg nu? Het is eigenlijk een hele doorsnee avondspit. De meeste files staan zoals gewoonlijk in de Randstad. Ook in het zuiden is het wat drukker. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Wel een aanrijding zojuist op de A2... van Utrecht naar Amsterdam bij knopend Amstel. De rechterrijstrook is dichter. Vertraging is daar 10 minuten. Veel vertraging door werkzaamheden bij de afsluitdijk. Op de A7 is dat van Den Oever naar Zürich. Bij Kornwerder Zand 3 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Venendaal en de afrit Oosterbeek... staat het verkeer ook nog steeds... een. Een half uur in de file door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken vrij. Maar toch kun je nog beter de A30 nemen. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Daar gaat het nu ook wat beter bij Horst. De weg was dicht door een autobrand. De auto is uitgebrand en weggetakeld. De vertraging is daar nog 10 minuten.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 Onbehagen. Pieters reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Online vermogen opbouwen. Ik doe feitelijk alles online. Dus ook vermogensopbouw. En dat vind ik wel mooi. Dat ik elk moment van de dag overzicht heb. Dat ik kan bijstorten. Dat ik alles bij mijn geld kan. En dat kan dus bij mijn bank. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl.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 Dat geldt voor allebei, hebben ze niet meer. Sowieso is medische hulp vaak uitgesloten. Correspondent Mark Bessems ging naar Colombia, aan de grens van Venezuela. Daar sprak hij met een patiënt die ten einde raad de grens was overgetrokken. Ook kunnen ze hem in Colombia eigenlijk ook niet meer helpen. Dokter Andres bladert door de patiëntenlijst. Hij is het hoofd van de afdeling spoedeisende hulp hier in het grootste ziekenhuis... Van, van Cúcuta. In het dag de, de 103 patiënten die 30 van de Venezuela. 30 van de 103 patiënten van vandaag komen uit Venezuela, zegt hij. En nog niet zo lang geleden hadden ze per jaar hoogstens een stuk of 30 Venezolanen op de afdeling. Um, het is dus enorm toegenomen, zegt dokter Andrés. Maar als dat zo gaan we het We gaan het we kunnen niet niet niet En als het zo doorgaat, zegt hij, dan klapt het in elkaar. Ja, dan kunnen we helemaal niemand meer helpen, of het nou Colombianen zijn of Venezolanen. Waarom bent u naar Colombia gaan? Ik acá una espera, ¿verdad? un milagro de de de Dios, Ik hoop op een wonder, een milagro, zegt Angel. En in Venezuela de hospitales colapsaron. Inmiddels weet de hele wereld hoe het bij ons in Venezuela is. De ziekenhuizen functioneren gewoon niet meer. En daarom ben ik hier, want ik ben namelijk ziek. Venezuela tumor Meneer Angel is vorig jaar in Venezuela geopereerd aan een tumor, darmkanker. En op zich ging die operatie goed, vertelt hij. Maar eigenlijk had hij daarna chemotherapie moeten hebben. En dat, dat is gewoon veel te duur in Venezuela. Dat geld had hij niet. Dus hij heeft ook nooit chemo gehad. Ik had geen geld. Ik had geen maand met Drie weken geleden kwam de pijn terug. En hoe? Maar ja, in Barinas, waar meneer Angel vandaan komt in Venezuela, ja, daar is het ziekenhuis gewoon dicht. En zijn familie heeft hem dus in de auto gezet en een rit van zes uur gemaakt om hem hier in Colombia naar het ziekenhuis te brengen. Er drupt iets uit het infuus. Antibiotica, vertelde meneer Angel. En dat is eigenlijk alleen maar omdat ja, de wond van, van, van de operatie van vorig jaar is uh, ontstoken. Geen medicijn dus. dat ze um, En de dokters hier denken dat zijn tumor terug is. Wat gebeurt is dat son patiënten met kánceren, al avanzados, Praktisch terminal. We kunnen niet ciclos maken. Dokter Andres die zegt dat hij weinig kan doen voor uh, patiënten zoals Angel. Mensen die eigenlijk in een terminale fase zitten. We hebben geen oncoloog in het ziekenhuis. Uh, en hier in Colombia uh, legt hij uit. Ja, dan moet je ziektekostenverzekeraar voor de medicijnen zorgen. Hè, dus niet het ziekenhuis. Maar ja, Angel is Venezolaans en die heeft dus helemaal geen uh, verzekering. En ook geen geld. Twee dagen geleden... ...zeiden de doktoren tegen me... ...we kunnen niets meer voor u doen. Maar ik blijf hier. Waarom ik mijn is maar terug naar mijn land kan ik ook niet... ...want daar is het echt rampzalig. Daar is het echt nog veel erger. En dus ligt hij hier nu al 22 dagen... ...op de afdeling spoedeisende hulp. Ja, ze sturen hem dan weliswaar niet weg... ...maar ze helpen hem ook niet. Angel kan eigenlijk alleen maar wachten... ...op een wonder of op de dood... Even door met Mark Bessems. Jij was dus in, in dat ziekenhuis, Mark. Wat heb je daar verder nog gezien? Ja, ik heb een dag uh, meegelopen... op de afdeling uh, spoedeisende hulp van dat ziekenhuis. Dat is uh, het ziekenhuis van de stad Cucuta. En uh, Cucuta is de, de, de grootste grensstad... de belangrijkste grensovergang tussen de twee landen. En dat ziekenhuis is verreweg het grootste uh, ziekenhuis van de omgeving. En uit heel Venezuela komen daar nu uh, patiënten naartoe. Mensen zoals Ancho, dus die, die, die terminaal ziek zijn... Maar veel meer nog, eh, ja, eigenlijk zeg maar gewone patiënten, dus botbreuken, blinde darmontstekingen, eh, ja, het, het, het dagelijkse ziekenhuiswerk, zal ik maar zeggen. Eh, eh, kinderen ook. Eh, 90 van de kinderen eh, die dus op de spoedeisende hulp in Coqueta terechtkomen, die zijn in mindere, in meer of mindere mate eh, ondervoed, vertelde dokter Andres mij. En ja, een andere groep die heel veel naar Colombia trekt zijn zwangere vrouwen. Heel veel vrouwen uit Venezuela komen speciaal naar Colombia of een ander buurland om, om te bevallen. Kortom, uh, het zijn er veel, je hoorde het in de reportage, elke dag een stuk of dertig Venezolanen. Terwijl een paar jaar geleden uh, waren dat er dertig per jaar. Het is echt enorm toegenomen. En het allemaal omdat het zo slecht gesteld is met die ziekenhuizen in Venezuela. Ja, zeker. Uh, rampzalig, hè? Als je de verhalen uh, moet geloven... dan uh, is het zo erg dat in heel veel uh, ziekenhuizen er eigenlijk helemaal geen eten is. Uh, medicijnen sowieso niet. Die moet je allemaal zelf voor zorgen. Nou ja, dat, dat is eigenlijk onmogelijk, want ja, die, die kun je alleen op de zwarte markt kopen voor heel veel geld. Uh, meneer Angel uit de reportage die vertelde dat in zijn stad het ziekenhuis gewoon dicht is. Dus ja, uh, in de praktijk zie je dat uh, als er nu bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt in Venezuela, een auto-ongeluk... Uh, ja, dan gaan ze gewoon linea recta naar het ziekenhuis van Cucuta. Dus de grens over. En uh, dan heb ik het niet over mensen die uh, dicht bij de grens wonen. Hè. Niet alleen in de grensstreek. Maar ik heb dus ook mensen gesproken die van heel ver kwamen. Angel uit de reportage zat zes uur in de auto. Uh, mensen uit grote steden zoals Valencia of Merida. Maar we horen het al in jouw, in jouw reportage. Houden ze dit vol in die ziekenhuizen in Colombia? Ja, dat is de vraag. Het is gewoon... Uh, uh, je, kijk, Kukuta is helemaal uh, geen rijke stad. Hè? Zijn, ja, er is bijna geen werk. Het is echt een, uh, ja, het is een arme stad. En het ziekenhuis uh, heeft ook maar hele beperkte middelen. Ze geven steeds meer geld uit, terwijl uh, de inkomsten ja, uh, achterlopen. Dus de schuld van het ziekenhuis is enorm aan het oplopen. En ja, uh, de doktoren zijn bang dat dat een keertje ophoudt. Hè? Uh, voorlopig is er uh, uh, op de spoedeisende hulp, ja, wordt gewoon iedereen nog, nog gewoon geholpen. Maar ja, je merkt daar uh, heel duidelijk de impact van de financiële crisis. In dat ziekenhuis, maar ook in de hele stad. Op straat slapen mensen, hele families soms, in parken en portieken. Er is uh, prostitutie, uh, overlast. Ja, je, je merkt het overal. Dat laten zich raden wat de Colombianen hier zo van vinden. Ja, nou ja, kijk, ik, in Cúcuta is opvallend, uh, kijk, dat is een, een grensstad. Mensen uh, hebben heel vaak familie of kennissen aan de andere kant. En Colombia heeft natuurlijk uh, een hele uh, uh, turbulente geschiedenis, hè. Een paar jaar geleden gingen uh, Colombia, ging Colombianen massaal naar Venezuela om daar te werken. Toen was Venezuela veel rijker dan Colombia. Uh, uh, dus, dus er is wel begrip, er is solidariteit, maar ja, moet je luisteren... Um, nu heb je toch heel veel in zo'n stad als Cúcuta mensen uit Venezuela werken voor minder geld... dus het gevoel is dat ze de baantjes inpikken. De criminaliteit neemt toe, zeggen heel veel Colombianen. Er is kortom steeds meer onvrede ook bij de lokale bevolking. En Venezuela zelf, krijgt dat internationale hulp eigenlijk? Nou, dat is een beetje een moeilijk thema. Omdat, kijk... de, de, de, de uh, uh, Colombiaanse regering... anderen, die hebben dat wel aangeboden in het verleden. Maar tot nu toe uh, neemt president Maduro... die hulp niet echt aan. Uh, Maduro van Venezuela. Want ja, als hij dat zou doen... dan zou hij eigenlijk min of meer toegeven... dat het allemaal heel erg is. Uh, en dat hij er dus niet in slaagt om zijn eigen problemen op te lossen. En bovendien volgens de officiële lijn van de regering van president Maduro... zijn al die problemen te wijten aan het buitenland. Hij zegt dat rechtse regeringen, in bijvoorbeeld de Verenigde Staten... en de andere landen, dat die een soort economische oorlog tegen hem voeren. Dus ja, daar gaat hij natuurlijk geen, geen hulp van die mensen kunnen uh, aannemen. Mark Bessems, dank je wel. Verkeersinformatie bij de ANWB. Helene Geest, waar staat er stil, Helene? Het staat eigenlijk helemaal stil op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Dat is ook de enige plaats trouwens hoor. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10... 8 kilometer en drie kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een auto met pech op de aansluitende A10. De rest van de files die beginnen alweer wat korter te worden. Er komt extra geld om provinciale wegen veiliger te maken. De regering stelt 50 miljoen euro beschikbaar. En provincies doen ook een duit in het zakje. Op provinciale wegen gebeuren naar verhouding namelijk veel ernstige ongelukken. Zo ook op de N34 in Drenthe. Horen we van Marco Visser. Nou, Ik moet zeggen dat ik toch wel mijn stoelriem in de auto even wat strakker uh, heb aangetrokken. Toen ik die N ja, dat denk je dan toch aan toen ik die N34 uh, opreed. Logisch. Logisch, Logisch zegt Willem Keizer. Ja. Ja, ja, ja, Het is een gevaarlijke weg. Oplet geblazen. En het is het terrein van u, Willem Keizer. Althans een stukje. Leg ja. dat eens uit. Uh, vanaf het stukje Gasselte tot aan Emmen aan toe. Dat bedienen wij. En nou denkt de luisteraar: wat zou die Willem Keizer nou doen voor zijn beroep? Ja, ik, ben, ik, ik heb een bergingsbedrijf. Ja. ja, ja, Dus de auto's die een ongeluk krijgen, die niet meer zelf kunnen rijden, die komen hier op uw terrein terecht. Ja. Altijd. Ja. Wat wij zien op die wegen, dat is of verdrinking... Door een sloot, door een diepe sloot. Veel water. Of boom. Of aanrijding met een andere auto. De N34 wordt deels verdubbeld. Ja, ik vind het van de zotte. Het was vroeger al zo. Bij Gasselt had je een inhalstrook. Ja, dat wordt natuurlijk... Dat wordt gerees van hier met Tokio. Dat, dat, men moet er voorbij. En vooral als die laatste vrachtwagen nog in de zicht is. Nou, dan wordt dat nog meer gegast om er nog een even voorbij te komen. Want zo meteen kom je weer op een twee weg. Dus ik, ik, ik voorzie daar ook nog een probleem in. Ik denk van als er dan toch geld vrijkomt. Maak die baan of maak die hele weg gewoon vierbaans. Stukken veiliger. Als we nou naar dit extra geld kijken, hè, dan begrijp ik daarover... dat het gaat over vooral het verwijderen van bomen, hè, obstakels... die ja. dicht ja. Op, die, uh, op die weg staan. Dat is ja. eigenlijk bij die 34 niet aan de hand. Bepaalde plekken toch wel. Ja. ja, een stukje bij Exlo, daar zijn zeker nogal bomen. En daar zijn toch ook wel ernstige ongelukken gebeurd. Ja. Maar ik ja. zie uw vader hier al naar mij kijken... Zo van die, die staat te popelen om iets over bomen te zeggen. Vertel het eens. Menno is het, hè? Ja, ik ben Menno-keizer. Ja, ik ben Menno-keizer. Ik zit al meer dan 50 jaar in het bergingsvak... en ik heb in mijn leven heb ik denk ik meer dan 150 dodelijke ongevallen meegemaakt met bomen. En zachtjes aan, word je daar wel gefrustreerd van. Vooral als je ziet dat de overheid daar uh, laks mee omgaat. Ik ben geen vijand van bomen. Dat daar even vooropstellen, stellen, dat denkt men wel. Maar bomen die horen niet langs een weg. Ieder jaar komen er meer dan 100 doden door de bomen. Door heel Nederland. Ik denk wel 150. Maar het is niet zo dat die bomen tegen die auto aanrijden... maar die auto rijdt tegen die bomen aan. Ja, He? door wel veel oorzaak ook. Als een auto van de weg komt en die raakt in de berm... en die komt een boom tegen... Ja, dan is de impact is enorm. Dat is, uh, dan praat ik nog niet eens over de zwaar gewonden. Nee. Ja. De... Willem, want u ja, weet ik hoe. Ik wil zo... nog even wat zeggen, daarover. Ja, want want kijk, uh, een boom is natuurlijk heel erg, en een boom, uh, er is ook eigenlijk nooit een botsproef waarbij men test met een boom of zo'n obstakel. Het is nou nieuw van de laatste tijd van opzij. Opzij heb je geen kreukelzone. Hè, nou als een auto in de slip komt, en dat hoeft niet, een, uh, dat is nooit een bewust actie, actie natuurlijk. En dat moet niet zo zijn dat je, uh, dat je door een ongeval, meestal niet bewust dus dat je daardoor gestraft wordt met de dood. Dus toch, dat is toch een onduid van de gekken. En dat gebeurt. Kijk, als er geen bomen staan, dan beland je in de sloot. Als je godlom hebt, ga je een keer, soms een paar keer over de kop. Maar nou, 9 van de 10 keer stap je zo uit. Wel uh, heb je nog wel wat last van je spieren. Vooral de dagen daarna. Maar als je tegen, in de slip komt, je teg, komt tegen een boom aan. Vooral naast je, bij de deur. Die knalt tegen je aan. Daar zit niks. En ook al zit er een, een, een, een airbag, zo'n windowbag. Ja, die houdt dat ook niet tegen. Je klapt met je hoofd tegen de boom. En dat hebben we meerdere keren gezien. En dan... Is er, nou, dan, dan komt het niet goed, Laten we daar maar, op. maar Hoe ziet zo'n wrak er dan uit? Ja, nou ja, de, ze liggen soms nog midden. Het gebeurt vaak. Of ze vouwen compleet om de boom heen. Het is zeer ernstig. Nou, heel soms komt men voor waarvan je zegt: van, nou ja, dan, dan zien we hier een auto en die heeft in een boom gezeten, vooral van opzij. Hebben we zoiets van, nou, dat daar nog iemand levend uitgekomen is, dat, dat is een wonder. Maar dan stappen ze toch, want dan zijn ze toch gewoon uitgestapt. Maar in de meeste gevallen raken, ze, raken de personen dan zelf ook de boom hè, die in de auto zitten. Nou, die boom komt gewoon in die auto. En dat is het einde vooral. Want ja, de boom geeft niet mee. Willem Keizer was dat van het gelijknamige bergingsbedrijf. Hij bedient een gedeelte van de drukke N34 in Drenthe. Testing, one, two, one. We gaan het hebben over cultuur en wel over grafische kunst. Want deze week lanceerde de NTR de interactieve documentaire... De Metamorfose van Escher. Centraal daarin staat Escher. Beroemde werk Metamorfose 2. Een werk van maar liefst 4 meter lang... dat nu voor het eerst tot in het kleinste detail is te bekijken. Terwijl Europa aan de vooravond staat van de Tweede Wereldoorlog... begint Escher in oktober 1939 aan zijn meesterwerk metamorfose 2. Het zou een van zijn beroemdste houtsneden worden. Escher is 41 jaar en staat in de kracht van zijn leven. Je geest is dan het helderst, je inventiviteit en je werkkracht maximaal... zegt hij als hij bijna 30 jaar later terugblikt... Ik gepraat over de documentaire met kunsthistoricus Marijnke de Jong... afgelopen drie jaar zeer intensief bij dit project betrokken. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even voor de mensen die toch niet weten wie het is. Wie was Escher? Escher is, uh, ik denk, na Rembrandt en Van Gogh en Mondriaan... misschien wel een van de bekendste Nederlandse kunstenaars in het buitenland... Uh, iedereen kent in ieder geval de man zijn werk. Niet altijd zijn naam. En dat was ook een mooi uitgangspunt om daar wat meer aan te gaan doen uh, dit jaar. En dat doen jullie dan via metamorfose 2? Ja, die uh, site heeft de NTR gemaakt. En daar kan je helemaal door dat werk heen scrollen. Maar er zitten ook aanknopingspunten in aan werk wat hij eerder gemaakt heeft. Dus je kunt ook een beetje terugkijken op, wat, op zijn uh, periode daarvoor. En er zitten aanknopingspunten in, in werken die hij later gemaakt heeft. En die over het algemeen bekender zijn. Zoals de, de wonderlijke werelden die eigenlijk niet kunnen. Het gaat, het gaat over verschillende snijpunten in zijn leven. Ja, en, en nee, ja, dat komt allemaal eigenlijk in dat werk samen. Dus het is een, een heel mooi uitgangspunt om dat te bekijken. En de site is er zowel in het Nederlands als in het Engels. Dus hij kan ook in het buitenland uh, druk bekeken worden. En we hopen ook dat dat gaat lukken natuurlijk. En wat, wat kun je dan precies doen op die interactieve documentaire? Nou, zeg je dat zo? Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Er, er zijn uh, drie, drie hoofdtours gemaakt: uh, En een, uh, een, een klokhuistour, dus een kindertour. Er is een kunsthistorische tour, uh, en dan krijg je wat verhaaltjes over uh, de ontwikkeling in zijn uh, carrière, wat in, in, in het soort kunst dat hij maakte. Er is een persoonlijke tour, dan gaat het over verhalen uit zijn uh, persoonlijke leven, en er is een technische tour, en dan gaat we iets meer in op uh, de, hoe dat werkt met houtblokken en snijden en hoe die die vlakvullingen maakte en hoe die op dat idee kwam. Ja, dat is uh, sowieso interessant. Hoe deed hij dat? Uh, op de ideeën komen, bedoelt u? Ja, nou ja, vooral, nou ja, ja dat is misschien maken, nog ja. het allermoeilijkste. Maar nou ook ja. die uitwerking, natuurlijk. Ja, de, In een tijd dat je nog geen computers had, of was je zeker niet zo bezig? Nee, moment, nee. Hij, was, uh, hij was al eens een keer gefascineerd geweest door uh, vlakvullingen. Omdat hij wilde dat een, on, een, een ding op zijn papier, dus een hoofd of een beest, uh, niet tegen een achtergrond zat. Hij wou geen voor- en geen achtergrond maken. En daar, dan krijg je dus een heel plat-vlak uh, wat helemaal gevuld is met figuren. En uh, op een gegeven moment heeft hij een reis gemaakt naar Spanje, naar het uh, Alhambra. En daar zag hij hoe de mooren dat deden en daar raakte hij helemaal door geïnspireerd. En toen hij in Nederland kwam en eigenlijk niet meer door de landschappen en de mensen zo geïnspireerd raakte. Dus als hij dat daarvoor in Italië gehad had, waar hij lang gewoond had. En hij in zijn hoofd moest kruipen en zijn eigen ideeën moest ontwikkelen. Toen is hij dat gaan, uh, ja, gaan uitwerken en dat... Ja, uiteindelijk werd het allemaal niet zo plat... want dan laat hij de beesten ook weer eruit kruipen. Dus de ontwikkeling die en hij dan zo, doormaakt. Ja, ja. en dan, dan kom je tot zijn heel bekende wonderlijke prenten... waarin je denkt dat je wat ziet. En als je goed kijkt, zie je dat het helemaal niet kan wat er staat. Nee, ja, we kennen allemaal, we zien nu op de webcam... Uh, het plaatje van die vogels bijvoorbeeld. die Alle twee, de, de, de zwarte vogels naar links en de witte vogels naar rechts. En eigenlijk in elkaar overlopen... Ja, daar had hij echt hele systemen voor ontwikkeld. Ja, het lijkt heel makkelijk als je dat nu via de metamorfose machine... die ook in de website zit, zelf doet. Want dan kan je zelf proberen je metamorfoses te maken... maar dan rekent de computer het voor je uit. En Hoi. hij was... Uh, Eindeloos aan het prutsen met ruitjes papier en basisfiguren die dan pasten en waar hij deukjes aan de ene kant maakte en dan aan de andere kant er weer aanzette, zodat als hij ze draaide, ze weer in elkaar pasten. Het is dus, dus heel complex. Hoe lang deed hij daar dan over om zo'n werk te maken? Nou, ik weet op een gegeven moment hij had, uh, voor de metamorfose heeft hij een, een echt een maand of zes, denk ik wel, gewerkt. Zo, ja. ja, ja. En dan heet het passen, meten. En, nou, en raakt hij ook wel eens ge geïrriteerd? Nou, wat je, want we hebben vooral ook naar zijn brieven gekeken. Omdat je daar eh, meer dan in de bekende bo boeken die er al waren. en of in de lezingen die hij zelf had gegeven. dan gaat hij heel erg op de technische toer. Daar blijkt meer uit hoe hij aan het werk was en hoe hij dacht. en de problemen die hij tegenkwam. En dan, dan merk je dat hij echt eindeloos aan het prutsen is. maar zich ook helemaal opsluit in zijn atelier. omdat hij per se er iets uit wil krijgen. Wat in zijn hoofd zit en dat lukt dan niet. En dan raakt hij natuurlijk wel eens gefrustreerd. van. Maar hij gaat gewoon door tot, totdat het hem wel lukt. En bedenkt dan de volgende dag dat het beter kan. Had hij ook humor? Hij had absoluut humor, ja. Dan ja, ja. komen altijd heel veel ja, Ik vind dat het ook, ook veel ook... Vindt, he, Tot sommige laat hij ook lachen, he, de, de, de werken van. Want het, het, het zijn ook grappige afbeeldingen. Ja, ik, ik, ik vind wel in ieder geval. En, en je merkt ook als hij schrijft dat hij. Uh, hij schrijft minstens even goed, denk ik, als hij uh, tekent. Uh, hij observeert heel erg. En, en wat hij om zich heen ziet. En uh, in, in de website zit ook een voorbeeld van hoe hij hagedissen observeert, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, de vogels die, die, die hem afleiden van zijn werk in zijn atelier. En dat, dat is zo ontzettend grappig. Ook Want, hoe doet hij dat? Kun je één voorbeeld noemen? Van die hagedissen bijvoorbeeld? Van die hagedissen. Nou, dan, dan, dan schrijft hij een brief aan een vriend dat hij in Italië uh, zat te tekenen... en dat die hagedissen ineens voor hem zitten... en dat hij ziet hoe die dan aan het paren zijn samen. En dan beschrijft hij tot in detail hoe de mannetjes hagedissen... er vervaarlijk uitziet en dat vrouwtje een beetje koket aan het kwispelen is. En dat dat mannetje langzamerhand haar hele lijf op eet... van het eind tot aan het midden en eindigt dan met de uitspraak... nou, dat zou bij mensen zo niet lukken. Dat soort <laughs> grappen. Nou, allemaal dus te zien. En uh, te beleven ook, bank kunsthistoricus Marijnke de Jong te zien. En dan moet ik even goed kijken waar dan te zien is. Dat is die site www.escher.ntr.nl. Dat, is, nee, dat, dat, dat is, is die documentaire te zien. Dat, is, dat klopt niet helemaal. Oh. Het is www.nter.nl/Escher. Goed dat u het even herstelt. Want het staat hier verkeerd voor me. Maar we hebben het gelukkig goed gezegd. Dank. NPO Radio 1. Zometeen om half acht. Millionseller thriller auteur Saskia Noord komt met haar eerste roman. Over een succesvolle schrijfster die na een mislukt huwelijk in retraite gaat... bij een goeroe op een hemelseiland. Op Stromboli, het vulkaaneiland, en daar ontmoet ze allerlei soorten mensen. Luister naar Kunststof. Zometeen om half acht. Op NPO Radio 1. Saskia Noord. Stromboli. Het nieuws van alle kanten. Vraag een kampeerder wat DAB Plus is en je hoort DAB Plus. Is dat niet zo'n uh, draagbaar chemisch toilet voor in je tent? Nou, nee, maar het is wel het beste van het beste op de camping. Want met DAB+ digitale radio ontvang je ook alle extra stations van jouw favoriete zenders. Gratis. Dus toe aan een nieuwe radio, kies dan voor DAB+, de digitale opvolger van FM. Digital, radio digital. Check digitalradio.nl.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 Vanavond in de monitor. Buitensporig geweld in psychiatrische klinieken. In mijn gezicht gestompt, heel opzettelijk. Hoe moet je omgaan met patiënten in psychische nood? Die zeer agressief zijn en je fysiek aanvallen. Zolang daar geen oplossingen in gevonden zijn door de politiek, zullen wij het ermee moeten doen. De monitor om 5 voor half 10 bij Karel en Cervé op NPO 2 Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuis-inwinkel.